11 uur, Martijn Nijhuis met het NMS Journaal. De Eerste Kamer heeft een nieuwe telecommunicatiewet aangenomen... waarin onder meer de netneutraliteit is geregeld. Internetaanbieders mogen bijvoorbeeld geen sites blokkeren... of extra geld vragen voor sommige diensten. KPN wilde geld vragen voor het gebruik van de berichtendienst WhatsApp. Dat mag dus niet. Nederland is het tweede land ter wereld... dat netneutraliteit in de wet heeft opgenomen, na Chili. In de Nieuwe telecomwet staan ook nieuwe regels over cookies... die bijhouden op welke sites mensen komen. Als websites cookies willen gebruiken... moeten bezoekers daar expliciet toestemming voor geven. Een deel van de regels gaat pas volgend jaar in. Patiënten die een gevaar vormen voor hun omgeving... stoppen met hun behandeling... omdat ze de eigen bijdrage niet kunnen of niet willen betalen. Dat zegt de forensisch-psychiatrische Polykliniek De Waag in Utrecht. Daar zijn in de eerste drie maanden van het jaar 16 mensen gestopt...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 De prinses blijft wel bij die elders in dienst als adviseur. In Maastricht zijn bij werkzaamheden aan het riool menselijke botten gevonden. De politie denkt niet aan een misdrijf, maar aan resten die oorspronkelijk uit graven komen. De botten werden gevonden bij werkzaamheden voor de uitbreiding van de A2 in Maastricht. Ze lagen ongeveer een meter diep en zijn van verschillende mensen. Op de plek van een vondst is nooit een begraafplaats geweest. Mogelijk zijn de botten er gedumpt na het ruimen van graven.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 Het weer steeds minder buien en geleidelijk overal droog. Morgen veel bewolking en een paar buien. Verder bijna geen zon een maximum temperatuur van 20 graden. Ook donderdag buien, vanaf vrijdag droger en een stuk frisser. Dit was het internationaal. Hier volgt een mededeling voor mevrouw Bos. Uw jaarverslag is full color uitgeprint op A4.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 Het eerste lijsttrekkersdebat gisteren van het CDA... werd geplaagd door slecht geluid en een beroerde verbinding. En zo kreeg dat zoeken naar verbinding wel iets heel wanhopigs. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen... Is het nu een dolksteek in de rug van Jolande Sap? Het feit dat Tovik Dibi zich kandidaat stelt als lijsttrekker. Ik vraag het zometeen aan Tof Thyssen. Ja, we hebben grappige namen daar. Tof en Tovik. Uh, en die is namelijk voorzitter van de kandidatencommissie. En aan onze eigen Max van Wezel. Die is per slotverrekening ook politiek commentator. Nog meer politiek in Italië. Daar zorgde Beppe Grillo, dat is een komiek in Italië... voor een aardverschuiving bij de lokale verkiezingen. Maar is hij ook echt een bedreiging voor de gevestigde politiek? Dat vraag ik zo meteen aan correspondent Bas Mesters. En 70.000 boeken zijn in de oorlog van 1948 uit Palestijnse huizen gehaald. De grote boekenroof is dan ook de naam van een documentaire... die aan dit onbekende verhaal is gewijd. Ajen Facet, Kamerlid van GroenLinks, is een van de initiatiefnemers. En om vijf voor twaalf gaan we in op morgen. Dat is de dag van Europa. Dat wist u toch wel? Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Dinsdag 8 mei. De rijkste man ter wereld wil een deel van KPN overnemen. De Mexicaan Carlos Slim lijkt een beetje uitgekeken... op de Latijns-Amerikaanse telecommarkt die hij al grotendeels in handen heeft. Communication. Telmex, leader de in Latina. Maar telecombedrijven zijn niet zo makkelijk om te kopen. Ze hebben het geprobeerd in Polen, dat lukte niet. Ze hebben het geprobeerd in Servië. Nou, wie wilde nou in Servië zitten? Dat is echt een uithoek van Europa. Maar daar lagen de kansen. En nu uh, zien ze een mooie kans met KPN. Via KPN wil Carlos slim voet aan de grond krijgen in Europa. Een slimme man, zoals ook deze correspondent merkte. Iemand met wie je eigenlijk een, wel, een, wel een biertje zou willen drinken. Maar ja, tegelijkertijd uh, sta je dan ook tegenover een van de meest gehaaide, een van de sluwste, een van de meest meedogenloze zakenmannen van Mexico. Geen wonder dat KPN de aandeelhouders heeft gewaarschuwd eerst nog even rustig na te denken over het bot van de Mexicaan.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 De techniek zal ik u besparen, de opbrengst is helder. Je bespaart ongeveer 75% van de oppervlakte benodigd voor afvalwaterzuivering, Je bespaart ongeveer 25% aan uh, energie en ongeveer 25% aan kosten. Een week na het instellen van de wietpas in het zuiden van het land... spreekt burgemeester Hoes van Maastricht van een succes. De leefbaarheid in Maastricht is eigenlijk de afgelopen week met stappen vooruit gegaan. Met name de omgeving van de coffeeshop zelfs. Daar is het aanmerkelijk rustiger dan het vroeger is geweest. De illegale straathandel pakt hij hard aan. Veel mensen zoeken hun toevlucht tot andere steden, zoals Venlo en Nijmegen. Ik merk wel dat het druk is geworden, want uh, ja, mensen hebben toch niet nodig. Die willen toch smoken. Extra werk voor de koffieshophouders. Dat is toch mooi meegenomen? Dan krijg ik het nou wat drukker. Hoor? Wat ben ik blij, ik mag wat extra verdienen. Aan het einde van het jaar heb ik 25 man op de loonlijst staan... waar ik niet zomaar vanaf ben. Dus voor mij is dit helemaal niet de oplossing. De klanten denken niet dat de nieuwe situatie tot problemen zal leiden. Meestal gooien, stappen mensen hier uit, reizen rondjes, dan we de auto in... en het is echt in en uit lopen, geen overlast. Maar de koffieshophouder ziet dat anders. Als dit door gaat zetten, dan gaat dit problemen opleveren. Nog anderhalf jaar en dan heeft u een, een nieuw bankrekeningnummer van 18 tekens. Kent u uw IBAN-nummer? Een IBAN-nummer? IBAN-nummer? Nee, wat moet daarmee? En daarom begint morgen een voorlichtingscampagne. In eerste instantie voor het bedrijfsleven. Waar men naartoe wil is dat het net zo makkelijk wordt om naar het binnenland als naar het buitenland uh, geld over te maken. En daarom heeft men die langere nummers nodig. Om ook alle buitenlandse banken uh, aan te sluiten op het Nederlandse systeem en andersom. Als banken en bedrijven er klaar voor zijn, krijgt de consument zijn IBAN-nummer. Zijn International Bank Account Number. Dat wordt uh, het nieuwe bankrekeningnummer van 18... Cijfers en letters. Dat kan ik nooit onthouden. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Jan van de Putten, de krant van morgen. Met opmerkelijk nieuws over de oranjes in Trouw. Prinses Juliana, prins Bernhard, prins Klaus en anderen zijn postuum gedoopt door de mormonen. Trouw heeft dat uit niet openbare gegevens uit de databank van het kerkgenootschap. De mormonen kwamen vaker in het nieuws met dit ritueel. Zo bleken ook Anne Frank en Simon Wiesentaal... postuum lid van de mormonen te zijn gemaakt. Dat leidde in Joodse kringen tot verontwaardiging. Woord voor de boom van de mormonen in Nederland... denkt dat de oranjes zijn gedoopt door iets te enthousiaste leden. Maar, zegt hij, het is een gebaar van liefde. Kerken gaan de IND adviseren bij het beoordelen van bekeringsverhalen. Dat meldt het Nederlands Dagblad. Sommige asielzoekers zeggen dat ze in hun eigen land gevaar lopen... omdat ze van geloof zijn veranderd. De IND gelooft die verhalen lang niet altijd. En de IND krijgt ook adviezen van instanties als Vluchtelingenwerk... Amnesty en het COC. En er komen nu de protestantse kerken bij. Er is gedoe rond het nieuwe handboek voor de psychiatrie dat volgend jaar moet uitkomen. In het boek komt een hoofdstuk over persoonlijkheidsstoornissen. En dat hoofdstuk is onverantwoord, zegt psycholoog Roel Verheul in de Volkskrant. Op basis van het nieuwe handboek wordt onder meer bepaald welke behandelingen worden vergoed door de verzekeraars. In het omstreden hoofdstuk staan gewijzigde methoden om stoornis als borderline en narcisme vast te stellen. En de veranderingen zijn te radicaal, te ingewikkeld en onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd, vindt Verheul. Hij en een Canadees zijn uit het project gestapt. Het Koninklijke Concertgebouw Orkest gaat volgend jaar op wereldtournee... want dan bestaat het 125 jaar. Het financieel Dagblad meldt dat het een tour wordt langs zes werelddelen. Het bedrijfsleven zit er bovenop, want een handelsmissie... met begeleiding van een toporkest is goed voor de zaken. De begroting van 10 miljoen euro is nog niet sluitend. Op de reis naar Zuid-Afrika bijvoorbeeld... er gaat nog een gat van 300.000 euro. En daar komt ook nog bij dat de REC-subsidie slinkt... met een half miljoen, algemeen directeur Jan Raas moet ervan zuchten. Dat is het equivalent van acht voltijds muzici. Twee jaar geleden werd Mathijs Ter Bork nog uitgeroepen tot leraar van het jaar. En nu staat hij op het punt om zijn baan te verliezen. En dat is nog niet alles, meldt het AD. Ook zijn vrouw staat op de afvloeingslijst. Ter Bork werkt op basisschool Het Broekhoes in het Drentse dorp Balingen. Midden-Drenthe lopen de leerlingenaantallen terug, dus er moeten docenten uit. En bij de afvloeiing geldt last in, first out. En Ter Bork kwam er als laatste bij. Zijn telefoon stond vandaag roodgloeiend toen het bekend werd. Heel raar zegt hij om ineens weer zo in de belangstelling te staan. Vooral ook omdat ik niets aan die situatie kan veranderen. In Dronten was het altijd een bende. Op de zogeheten snoeproute van de scholen naar de winkels... liep het volgens de wijkbeheerder de spuighaten uit. Overal troep op straat. Maar, staat in de Telegraaf, met de komst van de snoeppolitie... moet dat afgelopen zijn. Een milieuagent stapt op een chipsetende scholier af met de boodschap... nu krijg je nog een waarschuwing, maar als je nog één chipje op de grond laat vallen... krijg je een bekeuring van 120 euro. Belachelijk hoog, vinden de scholieren. Maar afval laten slingeren, dat is er niet meer bij. Een van de scholieren zegt, ik stop het wel in mijn zak of zo. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 Ja, u hebt het vast wel herkend. Jimi Hendrix. Reuring bij GroenLinks. Kamerlid Tofik Dibi heeft zich beschikbaar gesteld... voor het lijsttrekkerschap van de partijen bij de komende verkiezingen. Een motie van wantrouwen tegen Jolande Sap, zoals wordt gesuggereerd... Of simpelweg een democratische procedure. Ik ga er zo over praten met Max van Wezen, politiek commentator en oogcollega natuurlijk. Maar eerst met Tof Tissen. Hij is voorzitter van de kandidatencommissie van GroenLinks. Goedenavond, meneer Tissen. Goedenavond. Ja, u heeft vanavond overleg gehad met die commissie. Een, een regulier overleg, maar daar is die kwestie natuurlijk wel besproken, lijkt me. We hebben sinds vanmiddag overleg gehad, omdat uh, afgelopen zondag middernacht is de kandidaatstellingstermijn uh, gesloten. Er zijn 165 sollicitanten die dingen om plaats namens GroenLinks in de Tweede Kamer. Mm -hmm. uh, die 165 sollicitanten hebben allemaal keurige brief geschreven. Ja. En cv, zoals dat gaat bij, uh, bij, uh, bij oproepingen. En die brieven hebben wij allemaal gelezen de afgelopen dagen. Ja, nee, en vandaag we. hebben we daar een selectie uitgemaakt. En met mensen gaan wij praten. Maar ik vroeg beoordelen... of die kwestie besproken was. Ah, ja, Ik leg heel even uit hoe ja. het ordentelijke proces verloopt. Ja. Ik weet wel dat u gelijk naar een kwestie <laughs> moet en, en wil gaan. Maar uh, ik hecht ja. Aan, om gewoon heel zorgvuldig te formuleren ja. hoe wij als kandidaat de commissie te werk gaan. En we hebben kennis genomen van het feit dat er een kwestie is opgespeeld in de media rondom uh, mogelijke kandidatuur van uh, meerdere personen uh, voor het lijsttrekkerschap. En uh, wij hebben als kandidatencommissie hebben wij besloten dat wij naar buiten toe geen enkele mededeling doen... totdat wij gewoon ordentelijk gesprekken hebben gevoerd met mensen om te beoordelen... of hun sollicitatie leidt tot een kandidaat ja, beoordeling. Vind, ja, Vindt u het vervelend dat die kandidatuur van uh, uh, Tovik Dibi is uitgelekt? Want dat was dus niet de bedoeling. Nou, Wat ik vervelend vind is dat wij op een hele professionele manier met, uh, met uh, negen goede mensen uh, om zorgvuldigheid, om sollicitanten ook te beschermen, sommige mensen solliciteren terwijl ze in een functie zitten, uh, terwijl ze dat misschien ja, niet kenbaar willen maken aan hun omgeving. Mm -hmm. uh, maar dan, dan nog een keer vind... de vraag, vindt u het vervelend dat het is uitgelekt van Dibi? Ik vind het vervelend okay. dat er nu reuring ontstaat mm. rondom het lijsttrekkerschap van GroenLinks. Daar waar wij gewoon heel zorgvuldig om zorgvuldigheid te betrachten naar mensen. Om zorgvuldigheid hebben willen betrachten om op een goede manier een voorstel te maken van... kijk, dit is een kandidaat of kandidaat een lijsttrekker. En dit zijn de mensen die wij overigens voorstellen aan het congres. Mm. Want die ja. gaan er uiteindelijk over. Goed, u vindt het vervelend. Ik ga even naar Max van Wezel. Dag Max. Dag uh, Mieke. Ja, is het eigenlijk not done in de politiek dat de nummer 2 de aanval inzet op nummer 1... Nou, het is in GroenLinks wel eerder gebeurd... namelijk uh, bij Europese verkiezingen... waar uh, de, de officiële lijsttrekker Joost Lagendijk was... en iemand anders uit de fractie, Katelijne Buitenweg... hem is gaan uitdagen en dat ook gewonnen heeft toen... En Joost Lagendijk ook uit het Europees parlement is gestapt mm -hmm. daarna. Dus het is uh, niet helemaal nieuw, maar het is natuurlijk ook niet raar. Uh, Toftis het het heeft het over, ja, dit speelt in de media, die reuring. Maar ja, dat is natuurlijk niet, niet zo raar. Uh, er, er schijnt iets te zijn. GroenLinks doet heel geheimzinnig daarover. Dat zal wel uit zorgvuldigheid zijn, maar ja. toch raar in dit mediatijdperk. Uh, bij, bij de PvdA mochten gewoon alle Kamerleden zeggen... Ik wil uh, fractieleider worden. Bij uh, het CDA hebben we gisteren nog kunnen zien... zes kandidaten die met elkaar in discussie gaan. En, uh, ja, maar pas op, pas op. Ja, dat is uh, bij GroenLinks toch in een soort... Uh, Oost-Europese politbureausfeer uh, terechtgekomen. Nou goed, met dit soort oude termen heb ik al helemaal niks. Op de eerste plaats even herstel. Uh, Katelijne Buitenweg werd zo'n kandidatencommissie op nummer 2... voorgesteld. Joost Lagendijk 1. Tijdens het congres is Katalijnen ja. nummer 1 geworden. Joost Lagendijk 2 Die is niet opgestapt. Die heeft keurig met Katelijne die periode volgemaakt. Waarvan ja. akte. Bovendien, wij hebben al heel erg lang. Ik heb overigens nooit wat met Oost-Europa gehad. Laat staan dat ik daarmee uh, geafficheerd wil worden. Dat we daar nu een procedure aan de hand hebben. Nou, dan, dan een andere vergelijking verhalen. maken. Ja, Egypte. Ja, Presidentskandidaat mag zijn en ja, niet. Je kunt het waarom steeds is, zo, grof, je kunt, is dit nodig zo'n commissie je kunt het die het dat steeds, bepaalt? Je kunt het steeds grover maken. wij bepalen het niet. Het Congres op 30 juni bepaalt. Wij hebben in opdracht van het partijbestuur hebben wij een op, hebben wij de taak op ons genomen... om gewoon in alle zorgvuldigheid 165 kandidaten of sollicitanten... die kandideren willen voor een plek in de Tweede Kamer... om die naar aanleiding van profielen die we hebben gemaakt... functieeisen, zoals dat eigenlijk in het normale leven ook gaat... Ja. wij wegen mensen en wij doen een voorstel... en het ledencongres gaat daar op 30 juni ja. over. Maar mag ik toch een vraag stellen, meneer Tisse? Want ik heb hier de brief aan mogelijke kamerkandidaten en sollicitanten... Voor me liggen. En dat staat er binnen GroenLinks, is vastgelegd dat de kandidatencommissie bepaalt welke kandidaten meedoen voor de stemming voor het lijsttrekkerschap. Dat maakt het dus mogelijk dat jullie tegen, of ik Dibi of wie dan ook, zegt, nee jij bent niet geschikt. En dat het congres dat niet eens te weten komt wie zijn afgevallen bij jullie. Ik vind dat niet zo'n uh, fijne procedure. Wij leggen in volledige openheid en transparantie leggen wij, uh, verantwoording af over ons werk. Als wij straks bekendmaken dat er één of twee of drie of vier mensen kandideren voor plek één... en om uh, uh, redenen dat wij één of twee mensen ook voorleggen aan het congres... dan ligt het aan de twee of drie of vier afgevallenen... of zij willen dat het bekend is dat zij kandidaat zijn geweest, ja dan nee... Als zij zeggen, het is, maakt ons niet uit. Je mag verantwoording afleggen naar het congres. En je mag ook daarbij zeggen dat wij het niet geworden zijn... omdat wij in de onderlinge weging, dan wel in de weging met de functie-eisen... het niet geworden zijn, dan leggen wij daar gewoon verantwoording af. En en jullie gaan alle namen van, van kandidaten voor het lijsttrekkerschap... aan het congres bekendmaken, want zo staat het hier niet. Wij hebben de opdracht om een meervoudige voordracht te doen. Dat betekent dat wij... Drie kandidaten moeten voorleggen aan een congres... zodat het congres wat te kiezen is. Als er tenminste drie kandidaten zijn. Hey, Ma Max, eventjes iets anders. Het is toch volstrekt helder uh, hoe het daar staat. Uh, uh, de, we, heb, je, heb jij Jolande Sap onlangs nog gesproken? Uh, ik heb Jolande Sap onlangs zeker gesproken... Want, uh, een, een meegewerkt aan een interview voor Vrij Nederland... die uh, deze week verschijnt. En had jij de indruk dat ze nog een tegenkandidaat verwachten? Nee, eh... Uh, ik had de indruk dat ze tot een paar weken geleden... een tegenkandidaat verwachtte. Maar ja, juist door haar succes met dat Koundoese akkoord... en uh, die, die, die wan die, dat wandelgangenoverleg... had zij eigenlijk de indruk, voor zover de kritiek op me bestond... hoort die nu tot het verleden. Uh, de fractie uh, staat achter me. Ja. Ik ga even naar uh, Arjen L. Fasset. Die zit hier bij mij in de studio. Hartelijk welkom. Hallo. Uh, u bent Kamerlid voor uh, GroenLinks. Heeft u zich ook aangemeld bij die commissie van uh, Toftisse? Ja. Uh, ik heb een uh, brief en een cv gestuurd, ja. Ja, En ook beschikbaar voor het lijsttrekkerschap? Uh, ik niet, in ieder geval. Niet. En wat denkt u, zou Tovik Dibi een goede lijsttrekker zijn? Ik vind Tovik Dibi een heel goed Kamerlid. Maar dat vroeg, vroeg ik niet. Nou ja, kijk, zolang zo de kandidatencommissie doet geen uitspraken... over wie zich uh, kandidaat heeft gesteld uh, uh, op dit moment. Uh, en de enige die daar uh, uitsluitsel over kan geven is, uh, uh, is uh, Tovik Dibi zelf. Maar wat vindt, u, wat vindt u? U hebt toch nog wel een idee over? Niet? Nou ja, kijk, GroenLinks heeft een eigenzinnig congres... wat altijd wat te kiezen wil. Uh, en dan uh, de opdracht van de kandidatencommissie is... om met een uh, meervoudig voorstel te komen... Ja, nee, dat weet ik. Maar ik vraag kandidaat. gewoon wat u vindt. Waarom doet iedereen toch zo geheimzinnig? Nee, nou ja, ik zeg... Wat ik vind, dat is toch dat is Nee, maar ik vraag aan Arjen, ik zeg, denk ja. je dat hij een goede lijsttrekker zou zijn? En dan geeft hij, dan geeft hij geen antwoord op. Hij zegt niet ja of nee. Is, er zijn, alle leden van GroenLinks kunnen zich aanmelden als kandidaat uh, uh, Kamer ja, nee, En dat kunnen begrijp... zich aanmelden als kandidaat lijsttrekker. Ja, maar kandidaat vindt u dat hij een goede die lijsttrekker zou zijn? Nee, de kandidaatcommissie die kijkt gewoon... Uh, welke kandidaten er zijn. Uh, of zij vo voldoen aan een bepaald profiel ja, nee. voor lijsttrekker. Die procedures, en vertrouw, dat heb ik nou zo langzamerhand gehad. Ik vertrouw gehad. volledig in het orde van de kandidatencommissie... ook dat zij met een meervaardig ja. voorstel komen. Oké, ja, goed, okay, goed Geeft u dan geen antwoord. En op. dat het congres daar <laughs> een hele mooie keuze in. maakt. Dat is ja, ja. nou precies wat ik bedoel. Ik geloof onmiddellijk dat uh, de, Max, de procedure... Mezen. waar meneer Tissen het over heeft... bedoeld is om de privacy van mensen... die misschien afgewezen worden te beschermen. Bedoeld is uit zorgvuldigheid. Maar zo werkt het niet. Hier kun je toch als GroenLinks niet weken mee doorgaan. Op momenten dat de PvdA en het CDA wel open kaart spelen en, en, en gewoon een lijsttrekkersrace organiseren, kan nota bene GroenLinks toch niet wekenlang zwijgen over dingen als heeft Toffic Dibi zich eigenlijk wel kandidaat gesteld? Dat willen we niet zeggen. Wil je dat iemand hierop reageert? Nou, meneer, nou meneer Tissen in de eerste plaats die is voorzitter van de commissie. Ja. Wij leggen in alle openheid straks verantwoording af over wat we gedaan hebben. We hebben een opdracht gekregen van partijbezien... om zorgvuldigheid van mensen... Kijk, ik ben zelf, dat is, dat is geen publiek geheim... want dat was vanaf dag één was dat, was dat duidelijk... Ik ben zelf in de race geweest voor burgemeester van Nijmegen. Ik weet als geen ander hoe ongelooflijk schadelijk het niet alleen voor mij is geweest... maar ook voor een aantal anderen die gesolliciteerd hebben... op die functie van burgemeester in Nijmegen. Omdat men in Nijmegen blijkbaar, en ik wijs met naar niemand... maar in ieder geval uh, het allemaal op straat lag wie gesolliciteerd hebben. Ik heb er in mijn dagelijks leven en in mijn werkring gewoon last van gehad... dat ik werd genoemd als mogelijk iemand die dus weg wilde op de plekken waar ik dan nu zat... Ja. en naar het anders ding. Ik zorg ervoor dat mensen die bij ons gesolliciteerd hebben zich veilig kunnen voelen... Okay. dat er eerst gesprekken zijn. Dat zou jij ook willen, Max Wezel. Als jij solliciteert bij een ander medium, dan zou je ook niet willen dat dat morgen in de krant staat... en dat daarover gepraat moet worden en dat jij dan een hoek gedrukt wordt... dat je een oude Oost-Europese procedure procedure-najager bent omdat je erover zwijgt... Ik vind uit respect voor mensen... heb ja? je niet te praten over sollicitanten. Totdat we op een gegeven moment hebben geoordeeld van... deze sollicitanten noemen wij kandidaat... Ja. en deze dragen wij voor als nee, lijsttrekker... Nee, en nee, deze ik... dragen wij voor van 2 tot en met nee, 5. Nee, meneer Tissen, moet Jolande Sap ook opnieuw uh, uh, zich aanmelden? Jolande Sap heeft een nieuwsuur voor. Kijk, zittende kamerleden wordt natuurlijk gevraagd... van god, gaan jullie door, gaan jullie niet door? Van de tien zittende kamerleden van GroenLinks... heeft Ineke Vergent aangegeven, ik stel me niet meer beschikbaar. Ja. Nou, dat hebben we in, in, in respect... hebben wij dat uh, als kandidatencommissie tot ons laten komen. Ja. Uh, de negen anderen zullen de komende tijd regelmatig... gaat u door, u heeft net Arjan al facet horen zeggen... ik heb een brief geschreven, ik ja. heb me gekandideerd. Uh, maar hij wil niet op de eerste plaats, heeft hij gezegd. Maar wel op de tweede? Ja, maar de enige die dat kan zeggen... Is ook Iron Z zelf. Ja, nou daar vraag ik het hem ook. Heb je wat, wat voor nummer heb je daar achter gezet? Want ik heb dat, dat ook bekeken die procedure en je moet daar dan achter zeggen vanaf welke plekje. Dan moet je een eentje invullen of een tweetje. Wat voor nummer hebt u daarin gezet? Nou als u goed had geluisterd had ik niet heb ik niet gezegd dat ik uh, uh, op nummer vanaf één. Vanaf uh... twee. Vanaf twee. Nou ja, dat is een procedure is die uh, nu in okay. de gang zit. Uh, goed, uh, Max, nog even tot slot. Uh, er gingen al wel geloof ik geruchten dat Dibi uit de politiek zou stappen. Denk je dat dit gewoon voor hem een alles of niets actie is? Ja, die indruk uh, werkt dat. Tenminste, als het zo is dat hij zich gekandideerd heeft. Want ja. dat, ook na dit gesprek weten we dat wat nog steeds meer maar de enige die dat kan zeggen in openheid wordt. is de heer Dibi. Ja, maar die, ja. doet, dat, maar die doet het ook niet. Maar, goed, ja, maar is het zo als hij het niet ik. wordt dat hij dan weggaat bij GroenLinks? Max, verwacht je dat? Nou ja, er is kennelijk... Ik, ik geloof niet dat er een politieke reden voor is. Het, het, het ligt dan meer op het persoonlijke vlak, denk ja. ik. Uh, ik. Volgens mij zit Tofik Dibi op dezelfde... een beetje sociaal-liberale lijn als ja. Jolande Sap ook zit. Dus ik begrijp eigenlijk niet waar de ruzie over gaat. <laughs> Tenzij er iets persoonlijks is... dat Tofik Dibi ja. niet tegen Jolande Sap stijl van leiding geven kan. Of dat Jolande Sap kritiek heeft op Tofik Dibi... dat hij niet altijd als een verplichting nakomt. Ik geloof dat het in die sfeer van meer persoonlijkheid personeelsbeleid ligt. Maar eigenlijk gaat het nergens over. Goed, dan houden we er maar over op ook. Dankjewel, uh, Max van Wezel. En tof, Tisse, hartelijk dank. En Aya en zegt jou spreek ik zo meteen over een, uh, een filmproject. Want daarvoor was je in eerste instantie hier. Dank. I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 Smile. Jason Raz was dit met Freedom Song. Uh, goedenavond, INL Facet. We hoorden je net al eventjes uh, bij die toestand met GroenLinks. Maar daar gaan we nu uh, over iets heel anders hebben. Uh, over 70.000 boeken namelijk die na de arabisch Israëlische Oorlog van 1948... werden meegenomen uit Palestijnse huizen. The Great Book Robbery, zo heette de film die over deze gebeurtenis ge is gemaakt. Door Benny Brenner. En morgen zal worden uitgezonden op El Jazeera. Maar het is meer recht dan een film, het is een project. Ja, het is een, uh, een groot project uh, waar de film een, een belangrijk uh, onderdeel van is. Uh, het gaat over... Uh, Particuliere uh, bibliotheken van, palest van welgestelde mm -hmm. Palestijnen um, uh, die in de oorlog uh, zijn uh, leeggehaald uh, door archivarissen, bibliothecarissen van de Israëlische Nationale Bibliotheek. En uh, een Israëlische uh, student die heeft een aantal jaar geleden 6000 van die boeken teruggevonden in de kelders uh, van die bibliotheek. Dus eigenlijk nog geen 10 procent? Nee. En uh, die waren helemaal mooi gecategoriseerd. Uh, uh, daar stond ook op uh, uh, AP, wat staat voor Abandoned Property. Uh, ach achtergelaten eigendom. Een beetje een eufemistisch woord eigenlijk in dit verband, hè? Ja. Uh, maar ze waren zo goed gecategoriseerd... dat zelfs de eigenaren, de namen van de eigenaren waar die boeken vandaan kwamen uh, stonden erin. Uh, en dat intrigeerde Benny, uh, de filmmaker, uh, Benny Brunner... Uh, en mij uh, zozeer dat, uh, dat we niet alleen... Uh, hij wilde heel graag daar een documentaire over maken... En ik dacht, met uh, internet en alle mogelijkheden die je via sociale media hebt... Uh, zou het niet mooi zijn om die boeken eigenlijk weer tot leven te brengen. Uh, misschien wel digitaal, als je er niet bij kan. Uh, met verhalen over die boeken. Wat die boeken nou betekenen. Welke culturele, wetenschappelijke, historische waarden ja? die, hebben die boeken. Want het is natuurlijk gemeenschappelijk cultureel erfgoed. Natuurlijk. En ik heb die film ook gezien. En uh, er was ook een schrijver, ik weet zijn naam niet... die zei van ja, uh, er is gewoon eigenlijk een heel heel cultureel verleden weg. Hè? Want je, je, je bouwt toch natuurlijk altijd, altijd voort. En er is een hele generatie eh, Palestijnen... Die, die dus eigenlijk gewoon een enorm gat heeft zitten daar. Ja, en wat je, wat je wel weet... en dat zeker de afgelopen 10, 20 jaar... is dat er veel meer verhalen naar boven zijn gekomen... over de Palestijnse kant van die uh, oorlog. Uh, niet alleen de, de vluchtelingen en de huizen die zijn vernietigd... en uh, uh, dorpen die eigenlijk uh, uh, letterlijk van de kaart zijn verdwenen... Uh, maar het gaat natuurlijk veel dieper. De culturele betekenis. Mm -hmm. Dat daar een Palestijnse elite was. Intellectuelen, denkers, schrijvers. Die boeken verzamelden. Wetenschappelijke boeken. Zitten daar hele bijzondere exemplaren bij? Ja, er zijn manuscripten. Handgeschreven Korans. Er zit literatuur. Heel veel woordenboeken. En in de film vertelt iemand het verhaal over een boek. Die man die was schrijver. Die had een vriend in Egypte. Uh, die kreeg een cadeau, een uh, dichtbundel. Uh, en in die dichtbundel had die man een opdracht geschreven. En in het interview uh, herhaalt hij letterlijk wat die opdracht was. En um, um, toen wij met een geheime camera uh, in de kelders van de bibliotheek kwamen... Uh, hebben we dit boek teruggevonden. En uh, de man was dus, uh, die had dus gelijk uh, de letterlijke vies, woorden ja. in die opdracht... Uh, die stonden ook in dat boek. Was jij daarbij in die, in die bibliotheek? Nee, dat heeft uh, Benny uh, Brunnen samen met die uh, Israëlische... Stende, uh, dat hebben ze een aantal jaar geleden met een nou, geheime cameraatje. Stiekem, hè? Want ze kregen uh, geen uh, toestemming om daar... Nee, te filmen of een interview nee, over en daar. de bibliotheek de de de, uh, de wilde ook eigenlijk geen commentaar geven uh, op wat er uh, is gebeurd ja. we hebben ze ook benaderd um, ja. ja en het en het is eigenlijk raar dat je nou ja, zo'n cultureel erfgoed ja. wat eigenlijk in de kelders want, ligt nog niemand nog even toegang toe heeft want is dat dan heel specifiek zijn die boeken echt weggehaald wat had men daar een speciale bedoeling mee want dat is dan... Nee, er zijn uh, van, de, van die 70.000 boeken. Is er, zijn er een aantal gewoon weggegaan als uh, oud papier. Uh, uh, 6.000 zijn dus in die kelder nee. terechtgekomen. En een, en een groot deel is gewoon in de algemene collectie terechtgekomen. Ja, en die zijn moeilijk traceerbaar. Want nee, die maar zijn, zijn ze met opzet. Die boeken, hebben ze daar. Nou... Ja, Waarom want die, die bibliothecaren, uh, die wisten precies wat ja, ze ja, wilden ja, ja, hebben. Ja. Uh, uh, die hebben een selectie gemaakt van wat, wat, wat van waarde was, waarschijnlijk. Ja. Uh, uh, en die zijn meegenomen. Ik uh, ga even naar trouw Laurens Samson. Die is aan de telefoon. Dag Laurens. Goedenavond. Is dit in Israël een bekend verhaal? Uh, niet erg, nee. In ieder geval in de grote kranten en op het internet is dit in het gebied niet een enorm hot topic. Nee, want je hebt enig onderzoek gedaan, hè? Je hebt wat rondgebeld gebeld, toch begreep ik? Klopt. Ja, ik heb de grootste krant hier, J.D.O.T., gebeld of zij hier iets over hadden geschreven wat ik toevallig had gemist, maar dat was niet zo. Uh, en ook nadat zij het verhaal hadden gehoord waren ze niet direct uh, erg enthousiast om daar iets over te doen. Uh, een kleinere kant, de Harets, uh, krant, de links linksliberale krant. Een beetje een elite krant, maar of goed geïnformeerd. Uh, die had ook nog niks over gedaan, maar die was een stuk enthousiaster. Ja. Uh, en zeker omdat het komende week uh, elke dag op uh, El Jazeera komt, uh, krijgt het hier in de regio wat meer aandacht. Ja. Dus die gingen dat wel even volgen. En die boeken staan dus in de Nationale Bibliotheek in, in Jeruzalem, ja. hè? Klopt. Worden ze daar wel eens uitgeleend, weet je dat? Ja, som, sommige kan je uitlenen, sommige mag je niet uh, mag, je, uh, mag je niet opvragen. Maar ze mogen in ieder geval niet de bibliotheek verlaten. Dus je, je kan ze je kan ze opvragen, zoals uh, bij ons in Nederland in de koninklijke bibliotheek, dat gaat allemaal via internet. Heel modern. Um, en, en een aantal exemplaren kan je dan inzien, maar, maar ze mogen het pand uh, niet verlaten. Nee, maar ze zijn natuurlijk in het Arabisch, dus het niet, lang niet iedereen zal die taal uh, kunnen nee, precies. Nee, precies. Dus je moet echt de, de taalmeester zijn om daar iets mee te kunnen. Ja, uh, uh. Um, weet, ja, je, of weet je of ze wel eens opgevraagd worden? Weet je, weet je? Ja, ik heb dat, ik heb dat gevraagd. Um, de uh, bibliothecaris die ingepakt, die zei uh, dat er wel eens voor een project... Uh, wordt opgevraagd, maar niet meer dan, uh, dan andere boeken. Het was hem in ieder geval niet opgevallen. Nee. Uh, en het is in ieder geval niet zo dat er uh, erfgenamen of anderen... de uh, boeken echt komen opeisen. Nee, nog niet. Misschien gaat dat nog gebeuren. Uh, L... Dat zou kunnen. Uh, ja, ik, ik sta nog even verder. Dank je wel. Met Arjen L. Facet, uh, je hebt een Palestijnse vader. Uh, voel je je daarom ook persoonlijk betrokken hierbij? Ja, zeker. Uh -huh. En um, overigens zit in de film een scène in dat we die boeken inderdaad, een ja. aantal van die boeken opvragen en inzien uh, met een aantal mensen. En ja, daar zie je wel een soort emotie bij, omdat er ook veel aantekeningen in die boeken ja. vaak staan. Uh, en dat, ja, dat heeft dus voor, voor, een, voor een deel in ieder geval uh, veel waarde. Um, en ja, natuurlijk voel ik me... Ik, ik vind het heel belangrijk dat die verhalen verteld worden. Het is een kan jij gener... die boeken lezen? Um, nou, mijn Arabisch uh, is uh, de afgelopen jaren wat achteruit gegaan. Nee, maar <laughs> um, je spreekt het wel? Maar hoor. ik spreek het uh, ja, ja. redelijk, ja. Um, maar maar je wat, wat is nog andere koek. Hè? Wat heel belangrijk is, is dat... Uh, Kijk, die oorlog is 64 uh, jaar geleden. Uh, de generatie, de ooggetuigen, de erfgenamen... of de, de, de eigenaren... Die, zijn, uh, nee, die, die gaan richting een leeftijd... Uh, dat zij niet meer daarover kunnen praten. We hadden iemand benaderd... die kon helemaal haar fijn uitleggen... in welke kamers welke soort boeken we hebben gestaan. En op het moment uh, dat we een interview konden doen... Uh, was hij overleden. Ah ja. Dus uh, het is heel belangrijk... Ja, dat, dat die ja. generatie die verhalen nog kan vertellen. Ik snap het. Ik zei aan het begin... ik zeg het is ook een project geworden. Is het doel om die boeken naar de oorspronkelijke eigenaren weer, weer, weer terug te brengen? Of wat, wat zou er met die boeken moeten gebeuren? Want daar gaat het in het eind van de film ook naartoe. Ja, het gedaan. zou mooi zijn als uh, iedereen toegang zou kunnen hebben tot die boeken. Hm. Uh, want ik. ik uh, als je het mij persoonlijk vraagt. Ik vind dat dat gedeelde, een, een gedeelde culturele erfgoed is. Ze mogen wel in die bibliotheek van Jeruzalem ja, blijven staan. Ja, en ik denk dat, dat een deel van de... Nou ja, de, bedoel de helft van de bevolking is Palestijns. En de helft van de bevolking is Israëlisch in dat gebied. Ja. Uh, en het is raar dat één deel daar niet, uh, geen toegang toe heeft. Ja. Terwijl dat voor dat ja. deel van die bevolking een enorme waarde heeft. Ja. Uh, en dat is ook de, de, het doel van, van het project. Om vooral die toegang tot die boeken. Ja. Of dat nou digitaal is. Of door er verhalen over te vertellen. Of dat er op een gegeven moment erfgenamen. Aankloppen en inderdaad uh, gaan kijken of ze die boeken terug kunnen krijgen. Ja, maar goed, morgen wordt die film dus uitgezonden op Al Jazeera en hij wordt vaak herhaald. Dus ik denk dat het verhaal hiermee toch wel aan het rollen gebracht zal worden. Hè? Ja. Goed, hey, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Arjen L. Fassett, uh, The Great Book Robbery heet de film. Coldplay was dit met Trouble. In, in Engeland is een campagne gestart om muziekliefhebbers erop te attenderen... de muziek niet te hard te zetten of oordopjes te gebruiken. De Loud Music Campaign wordt gesteund door verschillende muzikanten... onder wie dus Chris Martin van Coldplay. Want die heeft al tien jaar last van oorsuizen. Dus hij zegt, let op. Cabaretier Joep van Hek slaagde erin om het Telecom om een telecombedrijf op de knieën te krijgen. En eerder al een biermerk, maar in Italië pakken ze het groter aan. Daar is het cabaretier en blogger Beppe Grido gelukt... de hele politiek onder druk te zetten. Met zijn vijfsterrenbeweging veroorzaakte hij afgelopen weekend... bij lokale verkiezingen een politieke aardverschuiving. Maar ja, wie is het en wat wil hij? Bas Mesters, goedenavond, correspondent in Italië. Goedenavond. Ja, hoe kan het zover komen dat een komiek een bedreiging kan vormen... voor de gevestigde politiek? Ja, dat komt omdat hier al heel lang heel veel misgaat. Ik heb Beppe Grillo in 2003 geïnterviewd en toen ging ik al naar zijn shows... En eigenlijk voorspelde hij toen al en zei hij toen al precies hetzelfde als wat hij nu zegt. Namelijk dat het systeem vastloopt. Dat de banken uh, de zaak besodemieteren. Dat er sprake is van uh, allerlei demografie op de televisie. En hij riep toen al God aan. Hij zei, God als je me hoort kom naar beneden. Maar stuur niet je zoon want dit is geen kinderspel. Mm. En uh, inmiddels is hij zelf tot een soort messias verworden. En heeft hij nu dus uh, meer dan 10%... Uh, van de kiezers achter zich in de steden waar gestemd is uh, het afweekend. En dat betreft ongeveer een vijfde van alle Italianen... die gestemd hebben het afgelopen weekend. Want heeft hij ook een hele politieke partij opgericht dan... met, met, met mensen- en kandidatenlijsten? Ja, dat is heel, heel geleidelijk gegaan. Beppe Grillo heeft uh, tien jaar geleden in zijn shows was hij al bezig om uh, allerlei misstanden aan de kaak te stellen. Dat deed hij op een hele grappige manier en de mensen lachten daar alleen om. Op een gegeven moment opende hij een internetsite... en konden de mensen, zeg maar, als ze zelf iets gezien hadden wat niet deugde... konden ze dat aanmelden en dan nam hij dat ook weer op in zijn shows. En overal in elke stad waar hij kwam... daar roemde hij zeg maar, lokale vrijwilligers die dingen probeerden wel te veranderen. En zo heeft hij geleidelijk aan een heel netwerk opgebouwd. En 2,5 jaar geleden heeft hij de beweging... Van de vijf sterren of de vijf sterrenbeweging opgericht. En heeft hij al die mensen waarmee hij contact had via internet en zijn blog opgeroepen om lijsten, lokale lijsten op te richten waar ze zelf op gingen staan. Dat betreft mensen die geen politici waren, ingenieurs, huisvrouwen, onderwijzers, informatici. En die zijn allemaal lokaal in meet-ups, zoals dat heet op, in de internettaal, mm -hmm. zijn die bij elkaar gekomen. En uh, dat is gaan groeien en gaan groeien. En met de val van Berlusconi en het decadenter worden van het politieke systeem... gingen deze mensen steeds meer bij elkaar komen. En dat is dus nu enorm aan het culmineren. Ja. En tot grote schrik van president Napolitano ook... is hij nu een machtsfactor aan het worden. Ja. Terwijl Man Napolitano is bang dat hij de instituties aan het ondermijnen is. Van Mensen die niet van hem hebben gehoord, wat moeten we aan denken? Joep van het Hek, Freek de Jonge, Erik van Muiswinkel... wat voor type moeten we aan denken? Nou, het is meer Joep van het Hek en ja. uh, Freek de Jonge. Ja. Ja. Alleen, uh, hij laat zich voeden door het publiek en, en, en, en een, een, een maandt het publiek weer op om, om nog meer te gaan doen. Dus hij is echt een volksmenner ja. tegelijkertijd. Een soort messias bijna. Ja. Nou, we gaan even naar hem luisteren, want uh, hij een paar jaar geleden organiseerde die een lazeropdag. Uh, een een Fafanculo-dag, zeg je dat geloof ik. En dan kun je horen hoe hij zijn publiek bespeelt. Allora fermati che ti do la mia email. Ve lo giuro è successo così. Lui si è fermato. Io ho dato la mia email e dicevo Beppe e sentivo di là al telefono Beppe Chiocciola e sentivo Chiocciola e io ho detto due cila è scritto Chiocciola punto it. Mandala lì testa di cazzo! Nou, Bas, vertel je het eens even kort. Ja, ik moet gewoon weer lachen. Man. Volgens mij had hij het uh, over Berlusconi... die hij aan het uitleggen en? was uh, hoe internet functioneert. En hij zei dus: uh, hij, hij gaf zijn e-mail aan Belusconi en zei. Beppe Grillo, ja. apenstaartje met twee A's. Okay. Punt ja. it. En uh, nou ja, zo gaat dat steeds. Uh, het is enorm grappig, maar tegelijkertijd heeft hij dus ook heel veel. Aangetoond. Hij heeft bijvoorbeeld ook voordat uh, de justitie die melkmultinational multinational Parmalat uh, aanpakte die mm -hmm. miljarden zoek maakte. Eén jaar daarvoor had Beppe Grillo dat in zijn show's al aangekondigd dat die club, uh, dat dat bedrijf helemaal uh, corrupt was en, en eigenlijk niet meer functioneerde. Hij had dat gewoon gehoord van mensen uit zijn publiek. Een ex-medewerker van Parmalat had hem dat al verteld en hij had dat al aangeklaagd. Uiteindelijk heeft hij zelfs moeten getuigen in de rechtbank als expert in die hele zaak. Maar is het nou iemand die alleen maar dingen aan de kaak stelt? Of zeg je, ja, hij gaat toch ook zelf actief de politiek in? Hij zegt, uh, ik uh, ben een megafoon. Uh, ik uh, bied mijn uh, netwerk en mijn, uh, mijn, mijn, mijn merk aan om mensen die, serieuze mensen die de politiek in willen gaan, om die de kans te bieden. Normaal gesproken is het niet mogelijk voor gewone mensen om via de manier waarop het nu werkt op tv om iets te beginnen. Hij probeert burgerbewegingen die ruimte te geven. Maar goed, de, hij wordt nu zo machtig... dat inderdaad de vraag naar voren komt. Wat gaat hij doen bij de parlementsverkiezingen mm -hmm. volgend jaar? Nee. Gaat hij zich kandideren of niet? En dat weet niemand. Uh, dat is echt een, een open vraag. Hij zegt alleen, dit is nog maar het begin. We zien elkaar in het parlement. En of hij dan ook daadwerkelijk bedoelt... Uh, dat hij daar gaat zitten. Hij zegt ook, we gaan niet alleen naar het parlement toe... we gaan dit land regeren. Maar goed, hij roept altijd van alles... Maar het groeit wel nog steeds. Het is, het is heel fascinerend, maar ook een beetje beangstigend voor degenen die de gevestigde macht zijn. Ja, uh, want uh, als die beweging heel groot wordt, wordt het natuurlijk ook steeds lastiger om zo'n koers te blijven controleren, stel ik me zo voor. Ja, je kunt ze een beetje vergelijken met de leefbare van ooit in Nederland. Uh, die, dat was ook een lokale organisatie, weliswaar niet op deze manier uh, gaan groeien. Maar die is, uh, uiteindelijk hebben we die grote problemen gehad om bij elkaar te ...te blijven. Ja, Grilo staat wat dat betreft nog aan het begin. Nu moeten zijn lokale politici, zijn lokale burgers zich gaan waarmaken. En dan zal blijken of hij de club ook bij elkaar kan houden. En op dit moment begreep ik dat hij voornamelijk als blogger actief is... Hè? ...en uh, niet zozeer meer op de planken staat. Uh, nou, hij heeft ook nog uh, met ook regelmaat shows. Maar zijn okay. hele campagne is een show. Elke dag opnieuw gaat hij naar een stad om, om zijn lokale mensen te steunen. En dan valt er ook weer heel veel te lachen. Wat okay. opvallend is, hij, hij, hij snijdt ook de journalisten op dit moment helemaal weg... Hij geeft geen antwoord meer aan journalisten. Hij twittert, hij gebruikt Facebook. En hij vindt journalisten leugenaars, die, ge die ook gesubsidieerd worden door de overheid. Nou, daar kunnen we het hier mooi mee doen. Dankjewel, Bas Mesters vanuit Italië. Het is vijf voor twaalf. Misschien was het u ontgaan, maar morgen is het 9 mei en dat is de dag van Europa. CDA-Europarlementariër Wim van der Kamp, goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent eurofiel in hart en nieren, dat weten we. Wordt het een beetje gevierd morgen? Uh, het wordt duidelijk gevierd, maar niet overdreven. <laughs> Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, we hebben morgen een uh, speciale bijeenkomst van onze fractie, uh, de Christen Democraten. En daar komt meneer Van Rompuy. Uh, een verhaal vertellen over de nieuwe uitdagingen van Europa. En meneer Barroso komt ook. Dus uh, ja, er wordt absoluut aandacht aan besteed. Maar wij begrijpen ook wel dat we nu geen, uh, geen volksfeesten moeten gaan organiseren... op het Luxemburgplein. Nee, hey, want zo populair is Europa niet, bedoel je? Nee, nee, het is, het is uh, moeilijk. Uh, dat weten we allemaal. Dat komt door de financiële crisis, dat komt door de euro... Oh. We hebben een beetje de, de legitimatie van uh, de vrede na de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn we een beetje kwijt. Ja. En uh, ja, het is wel ieder voordeel, heeft zijn nadeel, zei Kruijf al. Door al die problemen krijgt Europa wel veel meer aandacht, ook in Nederland. Maar het wordt er niet feestelijk. Nee, ook. niet zulke positieve aandacht. En betekent dit voor u persoonlijk nog iets? Nou ja, kijk, ik moet eerlijk zeggen, wat Schuman. Uh, dan 67 jaar geleden gezegd heeft. Dat inspireert mij wel. Ja. Ik bedoel, uh, en... We zijn nu met 27. Er is ontzettend veel gebeurd. Ja. Ik kijk alleen maar even naar de val van het ijzeren gordijn. Ja, ja. Hey, hey, Wim uh, van den Kamp, uh, even nog zingen. Die tekst, die, die kent u waarschijnlijk uit uw hoofd. Nee hoor, absoluut niet. Nee? Nee, ik vind het een prachtige, prachtige hymne... Maar we mogen hem niet eens zingen van het verdrag van Lissabon. Want we hebben officieel geen volkslied. Okay. Maar hij wordt wel regelmatig gedraaid. En uh, ik vind het een mooie. Uh, ja, net zoals die vlag met die sterren. Ja. Het hoort bij Europa. En, en dat hij in het Duits is, is dat nog een probleem? Nee, dat vind ik niet. niet. Nee. Duitsland is leading op dit moment. En uh, daar moeten we niet de paniek terug over doen. Nee. Uh, oh. Het is de moeite waard, Europa. Oké, okay, ik zal je even op weg helpen. Freude, Schöner, Gutter, Funken. Tochter aus Elysium, wie betretend feuertrunken himmliche dein heiligtum. Zometeen meteen de Casa Luna en morgen zit hier Clary Pollack. Dankjewel Wim van der Kamp. Freunde, es wird tijd für mich zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im stehen.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 Ga naar prominentzitten.nl voor de speciale luisteraarsaanbieding. Prominent, specialisten, lekker zitten. Dit is Radio 1.